We gaan verder. We hebben veel gesproken over de rechterlijn, linkerlijn, de middelste lijn. Dat is de, het gereedschap waar, wat gegeven is. Het gereedschap om zichzelf, om uh, naar, vol, naar de volmaaktheid, naar de vervulling te komen. Rechts, links en midden. En natuurlijk nergens hoor je dat zeggen iets staat, maar goed, wij moeten het wel leren die, dat die, die, door, die drie lijnen, door die drie lijnen kunnen wij correcties maken. En dat betekent niet dat een van die lijnen beter is, of die andere is, is minder goed, of dat alle drie zijn altijd aanwezig. Let op wat ik zeg, probeer te zeggen, want hier was een vraag gesteld. De middelste lijn kan niet schijnen zonder tegelijkertijd dat er ook de rechterlijn en de linkerlijn schijnt. Duidelijk? Oh, erg goed. Hij, is Hij is uh, dus, <laughs> Ja, dus, ja, dus oké. Okay. Dus Johan is, is, is ook daarbij gekomen. Erg goed, mooi. Nou, ik had, ik, had al, ik, ik had, hem al verdacht. Ik dacht dat hij Joods misschien was. Dus ik dacht omdat vanavond is het feest, Joods feest en hij is niet gekomen. Is dus altijd gekomen die wel, maar nu niet gekomen. Ik dacht misschien is hij naar de synagoge gegaan. Iedereen mag van jullie wat doen wat je wil, maar als iemand gaat Joods worden, ja, dan moet hij eerst met mij overleggen. <laughs> Want kijk, als je alleen maar wil dat doen, om, om, om, op en, op en, om, om de reden van, ja, gewoon lekker religieus bezig zijn, dan met jou is jouw eigen zaak. Maar toch wel, probeer even een gesprekje met mij, bedoel ik, misschien zal het je wel helpen. En nee, zoals je niet wil, niet wil, dat is jouw eigen zaak, maar misschien kan ik je nog op tijd, op tijd nog helpen. <laughs> Oké. Okay. Als je Jood, joods bent, blijf joods. Maar, maar nu moet je dan nog ben je joods huh? Dan ben je al ja, <laughs> geholpen, precies. Maar anders ga ik jou helpen. Oké, erg goed. En nu over die drie lichten. Erg, voor, erg speciaal met die drie lichten omgaan. Want alleen die drie, drie lichten kunnen we die drie, drie lichten niet hebben. De ene, ja, het ene zonder de andere kan dat niet. Ja, dus drie lijnen moeten wel altijd aanwezig zijn. Kijk, het, het middelste lijn kan alleen opgebouwd worden bij gratie van de rechterlijn en de linkerlijn. Duidelijk. Het is niet de ene is meer, een andere meer. Wie, wie is beter, rechts of links? <laughs> wie is beter? Kan ik kan je mij antwoord geven? Wie is beter? Uh, jouw rechterlijn, je rechterhand is beter of jouw linkerhand? De is sterker voor mij. Oké, okay, voor jou is het, maar ik bedoel, welke is belangrijker? Welke. Ja, ja het is moeilijk te zeggen. Je zeg je rechteroog. Oh, rechteroog en linkeroog, precies, dat is misschien beter. Want dan kan je zeggen, oké, okay, ik ben links, wel linkshandig, dan is voor mij dat. dat. Maar rechteroog of linkeroog, beide zijn even belangrijk. Maar ook in ogen, in, ook in onze oren is precies hetzelfde opgebouwd. De rechteroog is als rechterlijn. En de linker oog als de linkerlijn. We zien dat niet, maar zo is het opgebouwd. Okay. Ook rechteroor, rechteroor, Dat is ook twee lijnen. Ook hersenen heb je ook de rechterhelft, de linkerhelft. Ook de, de mond hebben we ook de bovenlip en onderlip. Zo so, alles is op die manier opgebouwd. Neus, de neus gaat rechts en links. Maar nu de vraag werd gesteld, de rechterlijn, linkerlijn en de middellijn. Dat is alles wat we leren. De hele zorg is alleen daardoor, daardoor doordrongen. Ja? Oké, okay. de aanvang van die drie lijnen, wie heeft gegeven dat aanvang van drie lijnen? Dat zit in de boom, de levens zelf, ja of niet? Dat is wat de schepper heeft gemaakt. Hij He heeft de malgoed gebracht naar de bina, Ja of niet? Verbonden had de eigenschap van din en rachamim. Op die manier de wereld bestaat. Ja of niet? Dat is het gegeven. Ja, dat is het minimum bestaan van alles wat leeft ja altijd in elke toestand moet het zo minimale toestand is dat die katnot kom je in elke nieuwe, nieuwe toestand waar dan ook in jouw zaken doen in jouw iets uh, leren altijd moet je katnot van katnot uit heilig? Oké, okay. de kleine toestand Natuurlijk zeggen we dat jij moet, goed, moet je maghut moet op, doen opkomen naar de, onder de hoogma. Maar de bedoeling is natuurlijk dat de maghut steekt op in elke sfera naar onder de hoogma. Duidelijk. Het is niet zo dat zij in elke sfera de maghut steekt naar onder de hoogma van de keter onder de gogma, van de Hochma, et cetera, dat is allemaal, voor elke sfera is het geldig. Maar je zegt ook, daar stijgt ook via de rechterlijn. Via de, via de rechterlijn, wanneer wij bedoelen dat, dat er ook de linkerlijn zal komen. Heel? Maar waarom stijgt hij ook via de rechterlijn? Omdat, waarom stijgt, wat wij vragen, Marco, waarom stijgt dan de mal goed naar, in de rechterlijn, naar, de, ...naar onder de, de gogma. Chassadin? Huh? Om of Omdat, vanwege tekort natuurlijk. Kijk, normale toestand. Even vanavond is alleen maar werken. Werk, werk, af, werk, um, ja, college. werk, college. Kijk. Eerst, wat was het eerst? Eerst was het alles ja? Dus... Waarbij de negen Sferoot konden ontvangen en de laatste niet. Heb je daar nog vragen? Waarom is dat zo? Als je daar vragen hebt, waarom, is er, waarom de tiende kan niet ontvangen en de negen kunnen ontvangen, dan zeg je waarom alle tien niet kunnen ontvangen, dan is er geen schepping. Ja of niet? Hij zegt bijvoorbeeld, waarom moet de tiende niet ontvangen? Nou, als de tiende niet ontvangen, hoe kom je dan aan de schepping? Eigenlijk of niet? Oké, okay. dus eerst um, was dit alleen maar en waarom ook daar? Omdat de Malgoed is de enige ontvanger. Alle negen sferoot, bovenste sferoot, zijn alleen maar lichten. Die alleen maar ook die vervormen verform, zichzelf omwille van die ontvangster, dat is de Malgoed. Oké? Al die okay? Alle negen, uh, of vier sferoot, of negen sferoot, zoals het Daarna kwam en dan hebben we alleen maar de malchut die kon niet ontvangen, de tiende sfera. Op welke manier kan dan die malchut wel ontvangen? Geen manier. Als het op, in negen sferot licht komt, bekend binnenkomen, en in de tiende niet. Nou, dan hebben we negen blye sferot en de tiende sfera is altijd voor altijd verdrietig. Ja, altijd, altijd in de duisternis zou blijven. En natuurlijk dat de maker van de wereld wilde dat niet zo maken, want hij is volmaakt, het licht is volmaakt, en hoe kan dan van de volmaakte iets, iets komen dat, dat uh, niet volmaakt is? Dat kan niet, ja of niet? Dus er is een systeem bedacht om die mal goed, die niets kan ontvangen als gevolg van het eerste beperking, om die te brengen in naar de, naar, naar de hoogma. Dat was zo so ge, geworden, dat is de plan, het plan was. En Abraham, de kracht van Abraham, was de eerste die dat erkende. Duidelijk. Natuurlijk waren daarvoor ook uh, grote uh, enkelingen, maar hij heeft dat zelf... Hij dat zelf En dat spreken we ook niet natuurlijk van iemand, een artsvader van het volk, maar van artsvader, artsvader eigenlijk van de hele mensheid. Eigenlijk van hem is het begonnen. En daarom staat het over hem, over de, de kracht. Het is de ziel eigenlijk. Abraham is de ziel. De formule van de ziel. In de Torah staat het eigenlijk. De hele Torah is niet voor de mensen, gaat het over van vlees en bloed. Maar dat is dan de formule van de vorming van de ziel en begeleiding het naar de volmaaktheid voor elke mens, absoluut voor elke mens, ...aan elke mens is gegeven. Okay. Dus uh, de uh, de partnerschap, uh, de part partnerschap eenheid tussen de ...malgoed en de bina is zit in in het in, de, in het systeem zelf, duidelijk. Dus is het een beetje duidelijk voor jou? Waarom moet de Malchut naar de Bina? Ook niet? Duidelijk. Anders zou het onmogelijk zijn. De hele bedoeling, kijk. Als die Malchut nu steekt naar de, naar de Bina. Op, dan alles wat onder haar is. Is nu doordrongen door haar identiteit. Duidelijk. Is doordrongen daardoor. Dus. De, waar, wat is doordrongen door, door een soort begrenzingen? Dat dus nu, alles wat onder de Chogma is, vanaf de Chogma en naar beneden, naar elke sfera, kan begrenzen dingen. Begrenzen betekent ontvangen iets, kunnen ontvangen. Kunnen dan van, van de ene. Dus wat is nu geworden? En nu rechts en links. Goed, wat is de origine nu van rechts en links? Let op. Nu de malgoed steekt op naar onder de Hochma in elke sfera. Direct daarmee worden twee lijnen gevormd. De ene is die sfera, ja of niet? En de andere is de begrenzing van die sfera. Iedereen ziet het? De sfera is als het ware de rechterlijn, want die, degene die geeft licht, daar waar licht is, dat is rechts. We noemen dat. Of rechts of boven beneden, alleen boven beneden is. Het, spreken we van licht Gogma en rechts links van Gassadim. Nu door het opsteken van de Malchut naar de Gogma, ontstaan er twee lijnen. Ja, de rechts en links. Alleen de links is alleen maar nog volle stop, die Malchut, die dan opgestegen is naar de Sfera. En daar is dan als het ware volle stop van die Malchut. Alleen bestaat alleen, natuurlijk alleen maar nieuw. alleen, wat bestaat alleen maar Keterhochma van de Kilim en de eh, Geset gorati die zijn door uh, afgeslagen naar de volgende traptreden. Dat is wat bestaat. Eigenlijk bestaan nog geen twee lijnen. Let op. Bestaat alleen de, als het ware, de potentie voor right? de tweede Eigenlijk Want er zitten ook nieuw in elke sferas in elke sfera, heeft nieuw uh, de sfera plus en aan het einde van de sfera staat dan de malchut van die sfera. Eigenlijk, want de malchut heeft gestegen, opgestegen waar? In de de malchut hoe, kan, hoe, malchut, hoe steigt, de mal, steigt de malchut op? Wie denkt van jullie? We hebben tien sferot. Hoe steigt steeg de de malchut van elke sfera? Elke sfera heeft hoeveel sferot? Tien sferot. Eigenlijk in de eerste in centrum. Elke sfera heeft tien sferot. Wat ze allemaal, allemaal uh, allemaal uh, ja, OR-Hozair plus OR-Yashar allemaal tien sfeerot dus Keter heeft tien sfeerot hoogma heeft tien sfeerot etc. Et nu welke sfeera wie steigt op welke malchut steigt nu uh, in de, in de hoogma van de Keter? welke malchut steigt op malchut, malchut. Hmm? Malchut. Maar goed, maar goed, wie zegt dit? Oké, okay, ik zeg het, maar wie zegt... Het? Huh? Uh, uh, uh, uh, okay. Oleg zegt, maar goed van de Bina steekt naar de... Nee, iedereen goed. Oké, okay, goed, maar kijk, goed, voor de vraag, goed, horen de vraag, horen de vraag. Wie steekt, welke, malchut steekt naar de, naar onder de hoogma van de ketter? Huh? Uh, uh, Oké, okay, één seconde, één seconde. De één, één uh, Larissa zegt: "Maar goed, van de ketter." Oké, okay. ik zeg niet dat wie, wie, wie gelijk heeft gelijkheid. zegt: "Maar goed, van de bina." Wie zegt anders? Misschien is het al een uh, goed een goede antwoord is gegeven. Dat is niet een. Ja? Uh, yeah? wie, wie denkt anders? Of wie denkt uh, wie is er mij akkoord we met, weten, die, met die met? Huh? ik zeg het nog een keer. Welke malgoed nu? Welke malgoed stijgt nu naar de malgoed? Ik zeg niet, spreken we niet van, van de atik, van niet bepaalde wat we hebben geleerd van de atik. We spreken gewoon van elke willekeurige elke willekeurige sphera. Ja, oftewel, elke sfera heeft tien. Dan vraag ik, welke malgoed stijgt op naar gogma van de ketter? Welke malgoed mal, naar de hochma van de, de keter? heeft tien heeft tinsveroot. Ja? Keter, keter de keter, van de keter, bina van de keter, etc. Et cetera, et cetera, tot de malchut van de keter. Ja? En er zijn ook andere. Er zijn ook sferot van de hochma, bestaat. Keter van de hochma, bina van de hochma, etc. Tot de malchut van de hochma, etc. Nu vraag ik mijn vraag. Welke malgoed stijgt nu op als Gevolg van de tweede simzum, tweede beperking, om zich te verbinden met de Bina, of dus onder de te komen te staan, welke malgoed steegt op naar de, naar, de, naar de, nog een keer, naar de Chogma van de ketter? Malgoed? Goed. Uh, uh, David zegt: Malgoed van de Chogma. Alles moet overeen komen naar regenschappen, mijn vrienden. ...malgoed van de gogma stijgt, hoe kan dan de malgoed, oké, okay, ik zeg niet dat het misschien, maar hij zegt, malgoed van de gogma steigt op naar de, naar de, onder de gogma van de ketter. Wie denkt anders? Larissa heeft gezegd dat het malgoed van de ketter steigt op naar de gogma van de ketter. Ja. Dat is correct natuurlijk, waarom alles moet komen van dezelfde, kijk, hoe kan dan, de, hoe kan dan een, een de, hoe zeg ik dat, mijn grote teen van de linkervoet linker opkomen naar de grote tijn ja, naar, naar, de tijn, naar de grote zeg het, naar een pink of naar een, ja, naar een, of naar weet ik veel, van mijn hand. Kan dat, kan dat niet? Alles moet overeenkomen naar met regenschappen. Als wij spreken van de ketter, we kunnen zeggen allerlei variaties van in binnen de ketter, maar als wij, zeggen, als wij zeggen bijvoorbeeld, bina van de gogma van de ketter. Wat is dan de algemene smaak van, van de, van de, van de traptreden? Ketter natuurlijk. Als wij zeggen, allerlei varianten, maar het zijn alleen verschillende smaken van de ketter. De soep kan wel zijn. De soep van tomatensoep, dat is soep. Allemaal, allemaal, allemaal soep. Het is allemaal soep. Eindelijk. Zo is het ook ketter. Dan, als wij zeggen dat de malgoed stijgt op naar de gogma, normaal, naar onder de gogma van de ketter. Natuurlijk, dat is, dat is dan altijd de malgoed van dezelfde traptreden, Duidelijk, en niet malgoed van, van de gogma. Of duidelijk, of de malgoed van de gogma, die stijgt op naar haar eigen, in haar eigen traptreden naar de gogma, onder de gogma, ...van de hoogma. Duidelijk? Iedereen duidelijk? Oké, okay, dat is erg belangrijk dat het duidelijk is. dat het niet. Wij tekenen natuurlijk zo, so, maar wij tekenen dat altijd binnen... Kijk, altijd onthouden het algemene en het bijzondere. Duidelijk. Als wij tekenen, wij tekenen altijd het in het bijzondere tien sferot. In principe. Kijk, als we zeggen dat de, de malgoed steekt op naar onder de ketter en hoogma... ...dat kan dat is dan of het zijn voor een, een sfera geldig of een partzu, of een partzu, duidelijk. Over een hele wereld, alles is hetzelfde. Alles is op dezelfde manier opgebouwd, alleen als we spreken van een bepaalde partzu, bijvoorbeeld van Arihampin. Dan hebben we een speciale, gaan we processen, elementen daarvan gaan we bespreken, cetera. Maar in het algemeen geldt het allemaal hetzelfde, duidelijk. De smaak is in een beetje anders, duidelijk. Uh, malgoed die steekt op naar de, naar de onder de gogma van de ketter. Dat is de, de andere smaak dan de malgoed. Malgoed die steekt op naar de gogma uh, van de jesson. Het is anders. Ik bedoel, andere, andere, andere kleur, andere smaak. Maar, maar het, is, het is dezelfde eigenschappen. Alleen de smaak is, is wat anders. Het is altijd dezelfde uh, Oké, okay. dus uh, de Malchut nu steeg overal onder de Chogma, dat is de rechterlijn. Waarom was dat nodig? Om licht, om potentieel, om de Malchut die helemaal niets kon ontvangen in zichzelf, in staat te stellen om nu stap voor stap te gaan, via de drie lijnen gaan, leren ontvangen. Op een kosher manier leren ontvangen. Op een kosher manier betekent de reden waarvoor überhaupt de hele schepping werd geschapen. Ja? Eerst de mal goed ontving alles, ja of niet, in de wereld van oneindigheid. Alles ontving ze. Waarom was dan dit zimt Om de schepping te maken waarbij de schepping ook één woord, individueel wordt, bewust wordt. Uh, zelf bepaalt, zelf zichzelf leert in overeenstemming te brengen met het licht. En niet dat het licht moet alles haar geven net als aan een, als een, als een kind. Verblindend licht, zoals we zien dat baby's zichzelf gedragen kijk nou, hoe, hoe, kijk nou naar een mens die klein, kleintje is. Hoeveel bewegingen, hoeveel herrie zij maken. Ze kunnen niet zichzelf beheersen. Waarom? Het licht overspoelt hen. Het, de liefde van, der, van alles overspoelt. Zij ze, zijn ze, ze nog delen deel, van de natuur. Duidelijk. Daarom kunnen ze, daarom zitten ze zo met die voetjes overal. Zo, ja, allemaal met handen. Alles, pakken ze alles al. Waarom? Hebben de kilim niet. Duidelijk. Dat licht is meer dan de kilim. Duidelijk. Daarom zijn ze zo geweldig te kijken naar de kinderen. Om te zien hoe gelukkig zij zijn, hoe, hoe, hoe etcetera, ja, ze spontaan zij zijn. er zwaar lachen in. Precies, dat kan ook natuurlijk. Je weet, oh, weet wel, je weet wel. Ja, precies. Ja, kinderen kunnen zo. Waarom? Oh, Erg goed. Kinderen kunnen erg van één stemming naar een andere. Net zoals psychiatrisch uh, uh, patiënt. Precies hetzelfde. Psychiatrische patiënten kunnen ook zo. Van manisch depressief naar helemaal euforie, ja, helemaal de wereld is voor mij heel. Ja, yeah, we are the champions. Het so, is so, so, so. echt ook een beetje, een beetje euforistisch. Je hoef niet daarvoor naar een psychiatrische inrichting. Daarvan. Maar het is, wel, het is wel een beetje zo, een beetje. Kijk, naar een zo'n Dan denk je hoeveel mensen gaan naar een psychiater? Enorm veel. Waarom? Ja, omdat te doorgeslagen naar rechts, begrijp je dat. En een hele jaar zitten. in depressie. En dan opeens op die dag. Uh, nu echt. Alles. Alles geven. Dan gaan ze naar rechts. En geen kilim meer. Duidelijk. Geen kilim. En dat is de. de, de dat is de van alle problemen. Dat men ontvangt. licht onrechtmatig. Zonder kilim betekent onrechtmatig. Duidelijk. Ook. Wat? Mirage. In vorm van mirage. Duidelijk. Wat mirage is. Oké. Okay. Nu. De malchut stijgt op naar, naar onder de hoogma. Op die manier wordt zij gestaag in, in staat gesteld om licht te ontvangen. Duidelijk. Niet om haar kleiner te maken, kleinieren, maar eerst, eerst de eerste stap is altijd jezelf kleiner maken. Dus Kelim, duidelijk, de wens kleiner maken. Dus de malchut die stond op haar eigen plaats. En ze kon niets ontvangen, maar op de plaats, wel, wat, hoe, niets ontvangen. Alle gochma schijnt, maar ze kan niet zien. Dat is ook de, de, de, zoals de, de, ook na, in de Tsimtsumalif. Geweldig, die dienst, die negens lichten, die stralen op haar, en zij kan niets absoluut, duisternis. Hoe kan ze dan ontvangen? Dan wordt ze gebracht naar de Bina, ja, naar de naar onder de Chochma. Dan alles wat onder haar is, is licht. Ja of niet? Vanaf de et etc., dat zijn sfero's die licht kunnen ontvangen. Ja, kunnen licht ontvangen. Nu alles wat zij onder zichzelf heeft, alles is nu doordrongen door haar tekort. Nee, die had hadden absoluut geen tekort na de eerste seizoen. Duidelijk, ze konden gewoon ontvangen. Alleen de malgoed kon niet ontvangen. En nu komt de malgoed in elke sfera, tot onder de gochma. Duidelijk. Dus alles wat onder haar is, dat we zeggen, vanaf de... Vanaf, hier, kijk, hier ook op de tekening. Uh, zij is dus gekomen naar ketter En hier zijn natuurlijk algemene sferot. komen dan uh, van Bina. Ze een pina malgoed. Ze Bina, Bina gesed, gora, et cetera. Maar wat de bedoeling is... Dat alles wat onder die zwarte magneten, dus alles onder die Malchut is, alles is doordrongen door een tekort. Dein? Waarom? Alles staat onder haar. Onder de Malchut. Alles moet door haar heen lopen. Het licht moet door haar, door haar heen komen. Ja of niet? Dan hebben we nu onder, onder die Malchut, in elke sfera hebben we nu, aan de ene kant hebben we die sfera zelf. Die wel licht kan ontvangen. En aan de andere kant hebben we dan de stop. Daar waar de Malgoed nu haar regimoot, haar uh, sporen heeft nagelaten. Duidelijk. Kijk, Malgoed. Bij haar opstegen van haar plaats. Let op. Goed. Gewoon het is, gaat vanzelf leven wat we gaan doen. Als ze, terwijl de Malgoed steeg op eerst, die komt naar de, onder de kochma. Ze moet doorlopen eerst naar Jezod, naar God, etc. overal waar hij heen langskomt, blijft haar ishimo bestaan, wat niets verdwijnt in het geestelijke. Iedereen ziet is het, die mag goed, die stijgt op in elke, elke sfeera. Dan in elke sfeera blijft bestaan uh, de ishimo van haar, de sporen van haar, achterlaat die achter. Duidelijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Als het goed steekt naar je zout, en dan naar goed, dan blijft in je zout voor altijd regimo van haar. Als wij een banan een keer eten, dan vergeten wij nooit hoe dat smaakt. eigenlijk. En dat is ook eten, drinken, ruiken zelfs. Is ook geestelijk. Hij heeft de verband, verbonden natuurlijk ook met de geestelijke dingen. Ook wij kunnen die, sma die guren ook nooit vergeten. eigenlijk. Komt het wel altijd naar boven? Guur heeft een er erg speciale ding. Guur is erg hoog ook. Hoge eigenschap bij de mens ook. Guur is verbannen. Maar goed, dat is dan de eerste vorm van correctie. Dus als de mal goed stijgt op naar onder de Hochma, dan alle lichten, alle kelim, alle sphero die zij onder zichzelf heeft, daar kan zij potentieel. Licht ontvangen. Niet nieuw. Nu kan ze alleen maar ontvangen wat alleen wat boven haar staat. Duidelijk, alles wat onder haar staat, kan daar kan geen licht komen. Waarom niet? In de kan geen, in de goed, kan geen chochma binnenkomen. Daarom is het alleen maar in keter gochma is er licht. En dan dat die malgoed. En alleen van keter gochma ontvangt ze alleen licht neffen en Oké, okay, dat is duidelijk, de rechterlijn, nieuw, oké. Okay. Nou nee, ja, nee, je zegt hij stijgt ook via de rechterlijn, maar ook zeg je, uh, er is, zijn er eigenlijk nog geen twee lijnen. Oké, okay. ik zeg het potentieel, oké, oké, ik zeg het alleen, dat het potentie, potentieel is de rechterlijn. Natuurlijk is het nog geen rechterlijn, <laughs> duidelijk, maar met het oog, met het oog op, de, op de drie lijnen kunnen we al zeggen dat het de rechterlijn is, maar het is nog niet, Ik heb gelijk. Maar het is wel, het is wel de potentie, potentieel is het wel de rechter. Wanneer de linkerlijn uitkomt, dan kunnen we zeggen dat er wel, toen was het wel de rechterlijn. wanneer de Malchut steeg wel op, op naar onder de hoogmaat. Ja of niet? Oké. Okay. De Malchut, die, mal die steekt op nu naar de, onder de, onder de hochma. Die ontvangt alleen maar twee lichtjes. Nee, en Terwijl de maal om maar goed door te werken, om maar goed tevreden te stellen, hebben we een chogma nodig. Duidelijk. Waarom? Omdat naar de, naar de ontwikkeling zoals we hebben geleerd van die vier stadia, herinner je nog, Dat de vier stadia van, van het vormen van de kikilien, ja, van het licht. We hebben gezien dat eerst komt keter, licht, komt in de ketter, ja of niet? Want dan komt de gogma en de gogma ontvangt uh, het, het, het kli of ontvangt het licht gogma. Dan komt het licht in de bina en de bina zegt ik wil het licht niet ontvangen. Ja of niet, de, der, de tweede stadium. En dan komt de, uh, dan wil ze wel ontvangen een beetje voor zeer en pin. En zeer en wil nog uiteindelijk alles ontvangen, alleen maar gogma ontvangen. Omdat het uh, het doel van de schepping is het licht gogma. Dus Margoed wil altijd gogma ontvangen. Maar eerst ze zij naar onder de gogma en zij neemt genoegen met chassadim. En dat is belangrijk om dat altijd, altijd in de gaten te houden. Alles ontwikkelt zich op die manier. Eerst wilt, wilt, moet men chassadim bereid zijn te ontvangen. Eigenlijk En niet zoals die zaken, mensen, had ik ook verteld... Dat in Rusland, en nu is weten ze wel, maar een jaar of 25, 20, 25 geleden, dan vraag je iemand, nou, wil je voor mij daar in Rusland wat uh, als agent werken? En dan zegt hij, nee, als ik weet, direct kan een, een miljoen dollar verdienen, dan wel. En anders niet. Direct geeft me een miljoen dollar, dan wel. Dus wil ik direct hoog ontvangen En niet eerst een beetje chassadim, langzaam een beetje opbouwen. Precies zelf is het hier. Maar goed, heeft nodig. Maar eerst wordt ze verbonden met de bina. Ja, op de plaats van de bina komt en de bina de plaats. De plaats regeert. Eigenlijk. De plaats waar een schera staat, dat bepaalt. Eigenlijk. Dus als maar goed steekt op naar de plaats van de bina. Dan verkreeg ze ook de eigenschappen van de bina. Eigenlijk. Daardoor verkrijgen ze dan licht en nu, en nu? komt er ontwikkeling. Van wie? Natuurlijk van de ziel, Natuurlijk zelf. Het is opgebouwd in, het, in, in de boom des levens. Alles is opgebouwd naar zoals de mens kan al die bewegingen maken. Natuurlijk via, alleen via de ziel kan het komen. En dan wordt de man opgebracht van beneden, van de, de, de vraag. En dan zakt dat de Malgoed weer naar, naar haar eigen plaats. Hoe? Wat is dan het verschil? Zij was daar en ze gaat nu weer terug. Terug kan niet meer. Ze terugkeren kan niet meer op dezelfde manier. Zij is al geweest, zij staat nu in de, in de Bina, in de plaats van de Bina. En nu, hoe kan zij zakken, zakken naar beneden? Je moet kracht hebben om zakken naar beneden, want zakken naar beneden betekent dat jij meer kilim beschikbaar stelt voor het licht. Duidelijk. Kilim bepaalt het licht. Dus als ze maar goed nieuw zakken naar beneden, dan betekent dat zij elke afzaking naar beneden. Dat daar komt extra licht in de kili. Eigenlijk. Hoe kan dat? Als de kracht op, opgebracht wordt. Alle zielen komen van de malgoed. Dus op dezelfde manier is als er een stimulans is. Als er toegevoegde waarde wordt aan krachten gegeven aan die malgoed, Dan gaat de man. Helemaal naar de eensof, En van sof die gaat weer terug... Uh, via de... binnen van de... van de... Adamkanbon. En daar wordt ook Zivugim gemaakt. Altijd met binnen Zivug wordt gemaakt. En dat gaat... komt weer terug naar die Malchut waar... die welke Malchut dan ook... waar die Malchut ook staat. Ja? En die gaat pushen die Malchut... want... Mad altijd komt, van, dus van boven het licht, antwoord op de vraag komt altijd vanaf de sferen, vanaf de eindsof, daar waar geen tzimtzum bed was. Iedereen begrijpt nu wat ik zeg? Kijk. Okay. De malgoed staat nu in, als gevolg van de tweede beperking, de malgoed staat nu in, in de Onder de Chogma, doet er een toe waar, op welke plaats dan ook. En nu komt er extra man, extra vraag, extra kracht van beneden. Hoe komt dat wie dat? Oké, okay, eerst werd het alles geregeld via de syste het systeem van de werelden. Hoe, hoe werd daar geregeld? Van onder de, de Tabor, herinner je nog, daar kwamen de Rishimot, de bepaalde. Uh, sporen van de tekort kwam er omhoog dat was allemaal het systeem van de, het breken van voor de vormen van de wereld alles werd nagebotst op de manier zoals de mens zou dat wel kunnen wel daarna dezelfde weg van beneden naar boven doen Eigenlijk, dat werd opgebouwd naar krachten nu komt er uh, van beneden een vraag Verlangen naar. En nu ga ik bijvoorbeeld van een ziel uit. In een toestand wanneer de mens bevindt zich dat zijn goed staat in de, ja, in de, ond, in, in de onder de gochma. Dat vindt hoewel in elke toestand heb je het sferen. Stel nu dat je meer krachten heeft. Meer, vragen, meer krachten, dus wat betekent dat? Jij kan meer aan, jij kan meer met jouw probleem omgaan, jij kan... Je, je hebt meer kracht om, dat, om, om niet voor jezelf te ontvangen. Wat is het gevolg daarvan? Dat betekent kracht, dat je, je haalt dingen van beneden naar boven, naar boven de gezet, ja, boven jouw gazé, En dat gaat weer zich aankleven, aanhechten aan het onderstel van een hogere traptreden. Welke hogere trap treden? Dat is daar waar de malgoed staat, nieuw bij jou. En onder die malgoed waar bij jou staat, de malgoed, nieuw. Ja, daar zijn door, door, euh, afgezakt, daar benazeer en binnen malgoed van de hogere trap treden. Duidelijk, jij bent nu als malgoed opgestegen naar onder de hoogma van, van die tinsveroot waar je so, nu bent. Dus jij ervaart alleen die twee lichten van Nefesh Roeg, van de traptreden waar je nu naar verlangt. Jij verlangt waar naartoe? Kijk, jij ervaart nu alleen maar twee lichten en twee kilim van een bepaalde traptreden waar je nu bent. Wat moet jij ervaren? Wat is jouw potentieel om te ervaren van, jou, van jouw toestand, huidige toestand? Wat? Jij ervaart alleen twee. Jij hebt dat nu kilim, alleen ketter, gog maar. jij hebt geen spierot. Uitelijk, we zeggen negen. Oké, okay, negen zeggen we. Negen kilim en negen kilim tot, tot, tot en met de jesode moeten wij in staat zijn te ontvangen. Maar jij ervaart alleen maar twee nu. Is dat, is dat dan, uh, uh, zoals je dat zegt, the top of the bill, is het nou uh, het uiterste wat ik kan? Nee, natuurlijk. Dan, waarom moet ik dan? Ik kan niet zeggen, ik ben een gewone jongen, ik wil het niet. Ik, ben, ik neem genoegen voor al mijn leven met die, twee, uh, met die twee lichtjes. Dat gaat niet. Waarom niet? Omdat nu heb jij in de kleine toestand wel een beetje genoegen. Dat jij hebt alleen maar twee lichtjes, alleen even zo droog, Maar er zitten wel in. Ja of niet, te kort zit wel. Zie je dat of niet? Jij hebt die negen sfeerot, in elke toestand. Ja, dus in plaats van de malgoed hebben wij de ateret jesot. Ja, dus de, de, het onderste jesot, nog een onder, onderste stukje van jesot. En jij hebt alleen, ervaren alleen maar twee, twee Jij kan niet zeggen, ik stop daarmee. Eigenlijk, waarom? Het blijft van binnen de drang naar de vulling. En hoe dan ook, jij gaat de mens moet wel uh, verder daarmee. Jij gaat jezelf corrigeren. Waarom je kan niet blijven in dit way? Eigenlijk. En het kan misschien bij iemand duurt het misschien drie maanden tot die de volgende toestand komt bij anderen duurt het, duurt het half uur, drie kwartier, een, een kwartier. Dit helemaal hangt van jou om uh, wil en. Bereidheid om sneller, vakker die correcties te doen. Heel, er zijn mensen die na, na een drie jaar doen een kleine correctie. En anderen doen het uh, een half uur, een, een kwartiertje. Dat is allemaal hangt van. En anderen doen het de drie generaties voordat die, die iets, iets een beetje gaat doen. Dus allemaal. Maar goed, dus de volgende stap. Wat moet je doen? Jij gaat vragen, verlangen. Jij gaat vragen naar de vulling. Wat, welke vulling? Jij gaat vragen, de hogere traptre. jij bent als malgoed, Jou, jouw toestand is malgoed, jij bent malgoed die zit in jouw toestand onder de, onder de hoogba. Van wie vraagt de malgoed? Natuurlijk die vraagt, die moet het opsteken naar, die pakt dan ze. Wie, wie in haar, wie in haar uh, doet de kilim benazir en binnen malgoed zakken, van wie? Van wie? Wie boven de malchut is? Zirahpin, oftewel, oftewel uh, uh, welke, welke deel van de zeranpin. Je zot, ja, wil zeggen, de, de, je van de zeranpin, ja of niet? In de malchut zelf. Nou, je zot van de malchut, of je heeft ook dan zijn eigen binnen zirahpin en, en malchut die vallen in, in de in de malchut. Dus we weten niet waar de malchut staat in welke sfera, maar we zeggen in het algemeen, Dus ik moet dan een man opbrengen, duidelijk, een man opbrengen. Wat gaat de man doen? Ik heb dan de kracht, ik heb bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik, ik werk aan een bepaald probleem. Ik wil geen, minder alcohol drinken of zo. En nu ben ik, en nu kon ik even niet drinken, ja, eerst helemaal niet drinken. Dat betekent dat ik, dat ik mijn maal goed, wat betekent niet drinken helemaal? Dat betekent, ik heb mijn maal goed gebracht, helemaal tot aan de ketter, de ketter. Duidelijk, ik heb alleen, kan alleen maar nee zeggen. Ik kan vangen absoluut niets. Alleen maar een beetje chassadim van ketter de ketter van de kilim. Ja, heb ik nu. Dus je kan vangen alleen een klein beetje chassadim. Alleen door het nee te zeggen. En dan kan het geweldige geweldig gevoel geven, geweldige correctie teweegbrengen. En dan ga ik dan sta, sta, sta, stap voor stap meer kracht opbrengen. En nu heb ik nu Katnoet bereikt. Katnoet is niet de kleinste toestand. Het is dus wij spreken zo. Maar natuurlijk, de kleinste toestand is natuurlijk ibur. Ja, we zeggen alleen zo. So. Natuurlijk is de kleinste toestand is niet dat de... Dat de, dat de, de, klein is, de kleinste toestand is natuurlijk dat wanneer de Malchut steekt op naar de Keter, de Keter. Duidelijk. En in de Keter van de, de Keter, daar bestaat nog de plaats van onder de Gochma. Duidelijk, dat is de kleinste toestand. Duidelijk, de kleinste. Dus dat de, de Malchut steekt. de kleinste, waar het begin begint. De ketter van de ketter, duidelijk, van de... En daar komt de goed onder de Chogma van de ketter de ketter. Nou, dat is de kleinste toestand. Dan zeg ik, nee, ik ga niet helemaal niet drinken. Eigenlijk. maar stap voor stap ga ik de hele ketter de kracht opbouwen, massaag opbouwen, dat ik de hele ketter kan, aan kan. Dan ga ik de hele, de gogma, et cetera, et cetera. En dan ga ik vragen naar meer, naar Dan Moet ik ook krachten opbrengen? Dan kan ik al een beetje drinken bijvoorbeeld, maar dan wil ik nu meer, wil ik nu echt komen tot het optimale. Ja, optimale voor mij misschien is het drie glaasjes per avond. Nou, dat kan ik nog niet. Ik moet wel kracht daarvoor hebben. Heellijk? Dan ga ik dan man opbrengen, oh, bewezen van spreken. En dan de man gaat nu helemaal tot aan de Eenshof. En van sof komt het, welke licht komt van sof altijd terug? Als ik, als, ik een, als ik een man heb opgebracht. Een man voor de gadloed. De man voor de gadloed. Gadloed is natuurlijk. Uh, dan komt Ghassadi, Maar de man van de gadloed. Als ik wil nu gadloed ontvangen. Dus de hochma ontvangen. Dan gaat het helemaal naar Eenshof. En van Eenshof gaat het via de ketter. Via de Gogma en, en en zag. Komt er daar het licht. Dat kent geen of smoesjes, kent geen tweede tweede zimtzum. De duidelijk <coughs> van, van de ak kent geen tweede beperking, tweede beperking kwam pas in de ah, zak, ja of niet, dan komt het licht van de, van de Gochma, die kent geen tweede zemtzum, die, die slaat die Malchut die kracht heeft, omdat je ziet niet dat die gewoon die Malchut die zakt, die laat deze Malchut zakken, stap voor stap naar eigen plaats, Waar kan ze zakken? kan niet zaken meer zoals het was in het begin. Waarom? Het is nu de kracht opgebouwd. Toen zij opsteeg in de rechterlijn, in de toekomstige rechterlijn uh, naar boven, toen, had, voor toen was nog geen kracht. Nu heeft ze meer kracht, extra kracht. Dan kan ze via de rechterlijn Gochma ontvangen. Gochma kan niet ontvangen worden... In door de in de rechterlijn kan niet gochma ontvangen. Maar nu kan wel ont ho gochma ontvangen worden. In de linkerlijn noemen wij. Waarom in de linkerlijn? Omdat om dat nu de, de, de, de mahoed komt haar op hei, op haar eigen plaats. En niets verdwijnt in het geestelijke. Ja? In de, wat we, wat, het, wat het recht, de rechterlijn was, betekent dat Khashoggi was, ja of niet? Iets kan verdwijnen, Dat kan niet meer terug naar dezelfde pla plaats, plaats zoals het was. Niets kan verdwijnen. Iedereen begrijpt het? Nu kan het via een andere kanaal uh, binnenkomen. In een andere kanaal. Waarom? Hier was het tekort, Maar daar komt het nu, van die gochma komt dan die gochma. Die gaat hem al goed. Laat zaken naar beneden. Naar haar eigen plaats. Waarom is dat, doet het zaken? De hele bedoeling om, om niet te te kort te creëren, maar te kort weg te werken. Maar als, als er geen kracht is om, om uh, te ontvangen, dan ontvangt men een beetje. Maar nu komt dan via de linkerkant de malgoedzaak, doet men de, goed, de goed zaken naar haar eigen plaats. Dan, wat betekent dat? Dan verkrijgt de malgoed, nu malgoed komt op haar eigen plaats, en dan verkreeg ze allemaal gar. Verkreeg ze dat ontbrekende lichten van Chaya uh, en Yishida? En dan is het Chogma. Dan die Malchut, die zakt dan en ontvangt die dan Chogma. Maar de Malchut kan de Chogma dan niet naar benen, niet in zichzelf, kan niet ten eerste, kan zelf niet proeven. Waarom niet? Malchut is, is niet toegestaan. Door de Tzimtzum Alef is niet toegestaan om, om, om de gogma te ontvangen in zichzelf. Ja of nee? Dat als het verbod was, kan niet opgeheven worden. Dus zij ontvangt nu van de linkerkant, ontvangt ze nu de gogma En zij kan de gogma niet ervaren. Dus het een beetje lijkt wel op de Tzimtzum Alef toen ze niet kon de gogma ontvangen. Eigenlijk, ja, precies. Een beetje hetzelfde lijkt wel daarop. Nee, maar aan de ene kant. Maar aan de andere kant, de Tsimtsum-Alef. Had de Malgoed niet in zichzelf. Kijk, kijk naar het verschil. Het lijkt wel op het Tsimtsum-Alef. Ja? Negen sferot kunnen ontvangen. Nu de komt ook de, de Malgoed op haar eigen plaats. Wat is dan het verschil tussen de, deze toestand? Nu de linkerlijn en de Tsimtsum-Alef. Wat is het verschil? hè? Huh? Lichochma, oké, okay, Lichochma waar? Wat is nieuw, wat is nieuw, kijk, verdwijnt, hè? Nee, ook ok, nee, wat is new <coughs> in de link, wat is het verschil tussen de linkerlijn, nu de malgoed in de linkerlijn, dat zei, dat daar de hochma wordt ontvangen, en de malchut in de tzimtzum Alef. Toen, de malchut had geen vermenging met het licht zelf. Toen kon geen licht hochma in de malchut komen. Nu, de malchut stond al onder de hochma. <coughs> dus alles, alles wat onder de hochma nieuw, nu, wat onder de hochma stond, onder de malchut stond. Uh, in, alles ont, kan zij nieuw, het licht ontvangen daarin. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Kijk, de hochma stond, de, de malchut stond in de hochma. Iedereen hoort het wat ik zeg. Probeer langzaam. Concentratie, volledige concentratie. Dat is, is eigenlijk alles wat we doen in elke dag. Uh, Ontvangen we op die manier. En werken we aan ons. De goed stond onder de hochma. Doet er niet welk? Doet er niet Elke tien sferot. Nu zakt nu onder de druk van het licht hoogma van boven. Want de man die steeg op omhoog, we hebben gezien alles alleen ontvangen wordt door begratie van opstegen. Deelig. Dus die malgoed nu ontvangt die hoogma, die zak, da, de zak naar beneden, overal blijft haar regime bestaan. Ja of niet? Overal. En daar komt overal de hoogma binnen. Dus het verschil is met dat zin alef is dat in dit bij dit simtum, alle negen spierote ontvangen, ontvingen, gochma, ligt, en de Malchut absoluut niet. Maar nu, Malchut ontvangt de gochma, maar voelt het niet. Het ontvangt, waarom het ontvangt? Want zij stond in de gochma, en alles, alles wat onder de gochma, alles ontvangt zij dan uh, in zichzelf. Z waarom? Zij zakt van de gochma naar, eerst naar, naar, naar, naar welke? Bina, naar bina. bina. Mm -hmm. Dan betekent dat zij zak daar, betekent dat zij ook ontvangt de Hochma in in, tussen de Hochma en de bina. Nu zegt ze van de bina, zegt ze naar de Chesed. Dan ontvangt ze ook licht nu in de, tussen de bina en de Chesed En steeds, zo totdat dat zij komen naar een rijke overal ontvangt ze dan licht. Eigenlijk? Eigenlijk of niet? Alles wat wat is, het, wat is de ontvangst? Alles wat boven de malgoed, dat is ontvangst. Iedereen begrijpt het of niet? Niet onder de malgoed. Onder de malgoed kan ze geen chogma geen ontvangen onder. Ze mag het niet door het zinzum allef. Iedereen begrijpt wat ze ontvangt? Dus kijk, zij zakt van de chogma naar haar eigen plaats. Alles wat boven haar is, alles wat boven haar, dat is wat ze ontvangt. Iedereen begrijpt, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dus daarvoor ontving ze alleen maar kettergochma in haar kelim, kettergochma, Ja of niet? Nu zakt ze naar de bina, Dan heeft ze nog een kli waarin ze kan ontvangen. Ze zakt verder naar, op dezelfde weg, naar uh, geze, et cetera. Dan heeft ze nog meer lichten die zij ontvangt. Duidelijk. Alleen, zij kan het niet ontvangen. Naar zichzelf, binnen zichzelf, kan zij dat niet ontvangen. Dat is belangrijk. Dus duidelijk, zij kan het ontvangen boven, boven haarzelf. Maar binnen zichzelf kan zij niet ontvangen dat hoorde... doet. Ormakief? Nee, nee, als ormakief, nee, is ook een, dat is een echt kilim. Dat is geen ormakief. Niet omringend klik. Dat is echt kilim wat zij... Want niets verdwijnt in het geestelijke. Ze ontvangt nu het licht. Maar iedereen ziet het... Maar voelde niet? Oh, ze ontvangt eigenlijk een nieuw kijk nou wie zegt tegen mij een welke kilim, ontvangt ze nu het licht? In haar eigen kilim? Nee, nee, ze kwam ze had geen kilim, ja of niet? Ze is van zijn zum zij ze was een punt. Zijn zum Alef betekent alleen maar een punt. Ze, ze de heeft niet zo veel. Ze steeg naar naar de, naar de Gochma van die sfeera, van een bepaalde sfeera. We weten niet welke sfeera. Dat, dat interesseert ons niet. Dat is gewoon, we spreken in het algemeen, ja of niet? Zij stijgt in een, in een onder de gochma van een bepaalde sfeera. Het ja, kan uh, jesot zijn. Het kan uh, bina van de geset van de jesot zijn. Het kan, kan, kan duiz, duizenden varianten, on, oneindige varianten zijn, duidelijk. Maar we doen er niet toe welke. Ze is naar de hoogma van een bepaalde uh, de plaats van de onder de hoogma van een bepaalde sfera. Nou, nu zakt ze naar beneden betekent, laten we zeggen dat het de sfera was uh, heet. Ja? Dan bij het zaken van de malchut naar beneden betekent dat zij uh, ontvangt nu in de in de sphira, alle sfera heet. Of, wat we hebben gezegd toen, de malgoed mal van de ketter steekt op naar onder, de hoogma, naar onder de hoogma van de ketter. Ja of niet? Nu, als zij terugkeert, naar welke kilim, in welke kilim ontvangt zij? Naar de, rest, naar de overige kilim die zij passeert? Van de ketter, duidelijk of niet? Dus, al, iedereen begrijpt het? Dus, als het malgoed steekt, laten we zeggen, van de ketter, malgoed van de ketter, die kwam in de van de, onder het Hochma van de ketter. En nu zakt ze weer terug naar, naar haar eigen plaats. Ze zakt natuurlijk via de linkerkant, noemen wij. Waarom? Omdat dit heel iets andere toestand is dan, de, dan daarvoor. Daarvoor was de toestand waarbij ze katnut ontving. En dat gaat niet meer weg van haar. Haar toestand van katnoot is al geweest. Kan je overschrijven jouw... Marco, kan je overschrijven een bepaalde gebeurtenis dat bij jou was? Jij had een bepaalde gebeurtenis. Maar ja. dat is dat rechts om links. Nee, doe het niet toe. Oké, laten we zeggen zo. Dat jij was, dat jij was een jochje jo jo van twaalf. En jij hield veel van, van wat? Ja. Een bepaalde, bepaalde ding, iets wat, wat jij gewoon raar vindt, nieuw, helemaal raar. Hoe kon ik dat allemaal, dat doen? Hij was zo so, so gesteld op bijvoorbeeld om... En uh, als je... <laughs> nee, nee, dat jij bijvoorbeeld... Even goede, goede concentratie. Dat jij bijvoorbeeld, laten we zeggen, dat jij was toen... En jij zag bijvoorbeeld een kat, je ging slaan de kat. Maar nu niet meer, gewoon goed luisteren. Niet gewoon even af... Probeer dat je elk moment absolute concentratie hebben. En nu kijk je naar jezelf terug, wat ben ik toen, toen was ik zo dom of zo. Hoe kon ik dat doen nu? Want je bent nu volwassen. Precies dezelfde is het, het, het nu. Eerst katnoot was het, alleen maar neffers en roog werd ontvangen. Alleen maar kracht, alleen daarvoor. Maar nu komt kom het gadloot, kan niet meer dezelfde toestand zijn. Niets verdwijnt in het geestelijke, duidelijk. Daar komt een andere toestand van gadloot. Dat kan niet theselde, op dezelfde plaats komen, duidelijk. Dat is iets aanvullends, duidelijk. Daar waar chassadin was, kan nu niet meer dezelfde manier hoogma komen. Heellijk. je kan niet van een film kan je niet een kaders wegsnijden. snijden, dan wordt het niets er wordt geen doorlopende dan kan je niet zien dat dat verhaal kan je dan van een film kan je dan niet, uh, niet, niet af dat is dan niet, gaat niet ontwikkeling van een verhaal komt dan niet in, in, aan de gang dus nu komt dan de gogma helemaal en dan ontvangt die gogma via een andere lijn, wij noemen dat linker lijn ja, ten aanzien van de gogma dat het rechterlijn is. En dat is dan net zoals gesed en gogma. Gesed is de rechterlijn en de gogma is de linkerlijn. Dat is, dat is dan ontvangt die dan de gogma, maar in zichzelf gogma kan ze niet ontvangen. Dus onder de malgoed kan ze niet ontvangen, daar gaat het om. Ze ontvangt wel gogma, de malgoed, in de kilim van de ketter, ja of niet? In de kilim van de ketter waar zij, ja, als wij bedoelen dan dat de malgoed van de ketter, malchut van de ketter, die steigt op naar de gochma van de ketter. Nu, wanneer het licht gochma komt helemaal en zij, zij wordt gepusht om naar haar eigen plaats te, te komen, dan ontvangt zij wel gochma in de kilim van de ketter, ja, die die waarlangs zij weer naar beneden afzakt. Maar in haarzelf kan geen gochma binnenkomen. Dat is het probleem. Waarom in haarzelf niet? Kijk, als zij nu komt naar een plaats, dan werkt nog altijd dat simtum alle voor haar. In haarzelf mag geen gochma binnenkomen. En dat wil ze graag. Deindelijk. Dus zij ontvangt wel gochma nu uh, in de kilim waar zij geweest was. Maar dat zij niet echt haar kilim... Deindelijk. Het is wel, zij ervaart het wel, maar in haarzelf niet. Want daar werkt nog steeds, het is Wat moet er nu gedaan worden? Hoe kan dat anders? En dan komt er de moeten, en in die situatie is het zo, dat beide gaan met elkaar vechten, als het ware. De rechterlijn die gaat, soms de rechterlijn overwint, en soms de right linkerlijn overwint. Soms, ook, ook wij worden ook zo gesluurd van de een of van de andere. Ja? Voor het goede doen en het kwaade doen. Soms doen we goed, en soms kiezen we voor goed, of, of worden we gedreven om het goed te doen. Door leed en alles, dan worden we gedwongen om het te doen, goed te doen. In plaats van hetzelfde kiezen om het goed te doen. En dan weer gaan we wel kwaad doen. Waarom doen we kwaad? Vaak, vaak juist door het ontbreken van de gogma. Doen wij dat duidelijk. En we willen graag, waarom? Ik kan niet altijd een, en, en, en, zeggen dat een jongen, zeggen dat een, een, een, een, een jongen jonge die zich zo gedraagt, netjes, zeggen Een brave jongetje. Altijd kan je niet dat doen, want het is chogma aan ons gegeven. De kracht van de chogma. En ik kan niet, daarom kan ook niet iemand zo altijd een brave jongen spelen. En dan opeens komt een moment, die, die pakt en die gaat helemaal te tekeer, tekeer met alles. Waarom? De tijd is om Gochma te ontvangen, maar hij kon het niet op tijd reageren, hij weet ook niet hoe, etc. Dan gaat hij dan afreageren op een manier, een verschrikkelijke manier, aan Gochma komen. Duidelijk, iedereen moet aan de Gochma komen, het is onze kracht. Eigenlijk alleen ik begrijp niet hoe de religieuzen dat doen. Maar ook, we, oh, sorry, oké, okay. altijd corrigeren mij als ik iets ga, want dat is mij van boven je gegeven dat ik moet mij aan mijzelf ook werken, dus... Dat ik moet als ik begin over iemand of iets anders, al is het goed bedoeld, maar het kan niet goed bedoeld worden toch wel. Dus altijd corrigeer mijzelf, oké? Okay? Want daar gaat het goed, dat doe je ook goed, goed voor mij. En dat is goed voor je. Iedereen begrijpt het? En hoe gaat het met de, met de, met de middelste lijn? Dat horen we de volgende keer. Ja.